...2013 op natuurreis. De buikschuiven was na de finish, hè Gio, voor de goede orde. Uh, zeker, zij is ja. wel verstandig hoor. Ze ja. dacht er wel aan wat haar ploeggenote Lisanne Soumanta overkwam in Utrecht... op dat 1K op uh, kunsteis. Nee, die viel uh, ja, zo'n beetje bij het overschrijden van de finish. En kwam dus inderdaad niet op de schaatsen over de finish. Maar Huisman die dook pas op het ijs nadat ze over de finish was gekomen. En uh, ja, mooie kampioen hoor. En je kunt er niks van zeggen. Ze is gewoon de sterkste vrouw van dit seizoen. Ja. Mariska Huisman wint dus bij de vrouwen. Straks om half twee startende mannen gaan we natuurlijk ook meemaken hier op Radio 1. Uh, nu eerst... Uh, het uitgestelde nieuws van 1 uur. Wij melden ons daarna terug voor lunch deel 2. Maar eerst de boodschappen.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 Goedemiddag, het is drie minuten over één, het NOS-journaal binnen één tot anderhalve week is er een oplossing voor de SNS-bank, zegt een woordvoerder van die bankverzekeraar. Eén van de verdachten van de mishandeling in Eindhoven wordt poging tot doodslag ten laste gelegd en twee van de uit de kunsthal in Rotterdam gestolen schilderijen zijn in Roemenië opgedoken en te koop aangeboden. Het weer geregeld zon en droog. Ongeveer min 2 graden vandaag. Waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen veel bewolking, een beetje sneeuw. In het westen kans op regen of ijzel. De temperatuur ligt morgen rond het vriespunt. Zondag dan gaat het definitief dooien. In het oosten valt in de ochtend dan nog wat sneeuw. Maar zondagmiddag dan regent het op veel plaatsen. Binnen één tot anderhalve week kan er een oplossing zijn voor de problemen bij SNS Reaal. Zegt een woordvoerder van de bankverzekeraar in een reactie op berichten over onderhandelingen met een consortium van private investeerders. Die gesprekken bevinden zich volgens de bank in een vergevorderd stadium. Het gaat volgens SNS Reaal om een aantrekkelijk alternatief waarbij de staat minder risico loopt en ook minder hoeft bij te leggen. De woordvoerder zegt goede hoop te hebben dat de onderhandelingen voor de bekendmaking van de jaarcijfers, dat is op 14 februari, kunnen worden afgerond. De jongen van 17 uit Vosselaar, die heeft bekend dat hij heeft meegedaan aan het geweld tegen een man van 22 in Eindhoven, wordt beschuldigd van poging tot doodslag. De jongen blijft nog zeker 14 dagen vastzitten. Dat heeft zijn advocaat na de zitting vandaag bekendgemaakt. Dan Roemenië. De modeontwerper en multimiljonair Katalin Botezatu in Roemenië heeft twee van de zeven schilderijen aangeboden gekregen, die in oktober zijn gestolen uit de Kunsthal in Rotterdam. Dat meldt althans de Roemeense televisiezender Antena 3. Correspondent Joost van Egmond nu. Joost, hoe is dat in zijn werk gegaan? Um, volgens Antena 3, die baseert zich op lekken bij justitie... over de verhoren van die drie arrestanten. Die zijn uh, afgelopen maandag opgepakt. Die zouden te maken hebben gehad met de diefstal. En die mensen zouden nu uit de school aan het klappen zijn. Justitie wil er zelf helemaal niets over kwijt. Maar her en der duiken de lekken op. En met name bij Antena 3... En daar komt naar voren het verhaal dat deze Kathleen Botezatou, een, een modeontwerper, de schilderijen te koop de aangeboden zou hebben gekregen en erg geïnteresseerd zou zijn geweest. Hmm. Een assistent van hem zou als tussenpersoon hebben gefungeerd. Hij zou dus de schilderijen zelfs hebben laten taxeren. En toen bleek dat, het, dat ze van fenomenale waarde waren. Van 3 zegt 60 miljoen werden ze opgetaxeerd. Toen bedacht hij zich en dacht hij, hey, dit, dit is niet goed en zou ja. hij er vanaf hebben gezien. Ja. De man wil hier zelf niet op reageren, maar het is een heel gedetailleerd verhaal... dat volgens een ten aan dus terug te voeren zou zijn op deze verhoren. Ja, en dat zou betekenen dat in elk geval twee van die zeven gestolen schilderijen in Roemenië nu zijn... of in elk geval zijn geweest. Um, ja, als hij ze inderdaad in handen heeft gehad, wat bij een taxatie uiteraard gebruikelijk is... dan zou dat inderdaad conclusie zijn... Waar die schilderijen zijn, daar gaan de wildste verhalen over, de, de, over rond. Wat, het beeld dat naar voren komt uit deze gelekte verhoren... is dat de dieven eigenlijk tot ver over hun hoofd erin zijn geraakt. Kijk, zulke schilderijen stelen is één ding... maar om ze vervolgens te proberen te verkopen, dat is verschrikkelijk moeilijk. Ze ja. zijn uiteraard uniek, iedereen kent ze. En ze zouden ook hebben gezegd op een gegeven moment in hun wanhoop: we hadden die dingen in brand moeten steken, we kunnen ze nergens kwijt... Ja, er of zijn verhalen, Joost, dat, dat dat zou zijn gebeurd. In hoeverre uh, krijg jij daar de vinger achter en klopt dat? Um, volgens mij zijn dat geruchten, het is heel moeilijk te zeggen. Maar wat, um, wat Antena 3 zegt, uit diezelfde bronnen bij justitie... die dus direct bij de verhoren zouden zijn geweest... is dat deze mensen hebben gezegd, we hadden ze in brand moeten steken. Volgens mij betekent dat dat er niet is gebeurd. Wat ja. er is gebeurd, kan ik uiteraard absoluut niet zeggen... maar dat is waar het allemaal op teruggevoerd wordt... Ze waren wanhopig, um, ze wisten niet meer wat ze moeten doen. Maar er zijn geen harde aanwijzingen dat ze ook daadwerkelijk in brand zijn gestoken. Nee. Leeft die, die, die zaak nou sterk in uh, Roemenië? Antenna 3 besteedt er uitgebreid aandacht aan. Uh, bij... Ja, zeker. Ja. Ja. Het is natuurlijk, kijk in Nederland is er een speciaal geval omdat ze uit de kunsthal zijn, uh, zijn geroofd. Maar de hele... overal ter wereld is dit een zeer spectaculair verhaal. 300 miljoen aan schilderijen, dat is zeker in Roemenië een fenomenaal bedrag. Um, dit gaat als een lopend vuurtje rond. En hoe langer justitie zwijgt, hoe meer je natuurlijk ook ziet... dat de media, net als wij, probeert om details naar buiten te krijgen. En ja. dat, uh, dat speelt volop. Laten we hopen dat ze niet als een lopend vuurtje rond gaan die schilderijen. Joost van Egmond, ik dank je wel voor de uitleg. Goedemiddag. Ja. Koningin Beatrix heeft bij de afsluiting van het staatsbezoek... aan Brunei en Singapore stilgestaan... bij de dood van de Russische activist Alexander Dolmatov. Vorige week overleed hij in een Rotterdamse cel. De moeder van Dolmatov heeft een brief geschreven aan de koningin... waarin ze vraagt om een onderzoek. Tijdens het afsluitende persgesprek in Singapore... ging de koningin in op vragen over de kwestie, zegt Menno Reemeyer. Ze heeft de brief niet in handen gehad, want die brief is in, in Nederland. Wel zij ze kennis te hebben genomen van uh, de inhoud van de brief. En heeft ze verder nog iets over die kwestie gezegd? Ja, dat was uh, toch behoorlijk uitzonderlijk hoor. Ze ging erop in, uh, sprak van een grote tragedie, een, een trieste zaak... Uh, ze was ook begaan met het lot uh, van de moeder. Ze vond het ook een, een ingewikkelde zaak, zei ze. Ik kan er uh, zelf niets over zeggen. Maar uh, ze gaf eerst aan de minister van buitenlandse Zaken. Die is ermee bezig, maar dat blijkt de staatssecretaris van uh, Veiligheid en Justitie te zijn, Teven Die is hard bezig met uh, de behandeling van, uh, van deze zaak. Geeft aan dat ze grote betrokkenheid toont bij dit, bij dit onderwerp. Ja, zeker. Uh, bijzonder ook omdat ze meestal tijdens gesprekken uh, na een staatsbezoek alleen over het bezoek zelf wil praten. Maar ze ging in dit geval dus ook in op een individuele kwestie. Uh, en uh, ja, dat geeft aan dat ze inderdaad ook uh, er betrokken bij is. Dat staatsbezoek dat is nu afgerond. Uh, wat is daarover gezegd door, uh, door de koningin? Ja, het is natuurlijk een, een, een bezoek dat uh, natuurlijk altijd in het uh, teken staat... van het aanhalen van de vriendschappelijke banden. Maar er is ook een heel duidelijk economisch belang. We zijn de tweede investeerder in, uh, in Singapore na Amerika. Uh, dus daar is veel, uh, veel aan gedaan de afgelopen twee dagen. Uh, daar sprak ze ook over. Gisteren tijdens het staatsbanket uh, roemden ze al uh, de ontwikkeling van uh, Singapore. De ondernemersdrift hier. Uh, goede ontwikkelingen op, uh, aan alle kanten. Een goed investeringsklimaat. En uh, ze zei ook dat er een... Uh, ...een goede vertrouwensbasis is tussen de beide landen... ...en uh, dat dat veel biedt voor de toekomst. Menno Rehmeijer in Singapore. Dit is het NOS-journaal, het Dorald Megens. De Syrische regering heeft vluchtelingen opgeroepen... ...om terug te keren naar hun vaderland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat uh, iedereen die dat wil... ...zal helpen bij een veilige terugkeer naar Syrië. In een verklaring zegt het ministerie dat het niet uitmaakt of de vluchtelingen legaal of illegaal het land hebben verlaten. En ook leden van het verzet tegen president Assad zijn volgens het ministerie weer welkom. Er zijn weinig problemen bij de verschillende toertochten in Overijssel die schaatsers vandaag kunnen rijden. Volgens de organiserende ijsclubs hebben duizenden toerrijders zich ingeschreven. Maar het leidt allemaal niet tot verkeersopstoppingen of problemen op het ijs. Hoewel Mark Hamer, onze verslaggever, wel op een calamiteitje stuitte. Ja, we moeten haar koffie, want we zien. Ja, oké, okay, snap ik. Lichte paniek bij de koeken-en-zopie-stent. Ja. Daar gaat de tafel met erop de nou, gasbranders. De baanborg, ja. Er is nog een uh, doos rookworsten eronder, meneer. Want er is een uh, gat in deze, hè? Die kant op, hoor, die kant op. Ja, gat in deze. Ja. Ja. ja, inderdaad. Is het zo druk? Ja, het is, het is ontzettend druk, ontzettend. Ja. Maar we hebben, met vreemde krachten gaan we dat... Uh, Helemaal goed maken weer. Ja, dat dus, uh, is opeens. Uh, vlak voor uw tent was. Ja, dus, uh, het water loopt gewoon op het nu. Ja, dat zal toch niet weer, hè, denken we dan? Nee, Zeker. net als gisteren. Dat hoop ik niet. Geen herhaling van gisteren, nee, helaas. Nee. nee, Maar het gaat wel goed voor de rest. Ja, prima. prima. Ja, ja. Ja, goede zaken doen we nou ook. Goede zaken, mee. u verkoopt. Uh, ja, nee, de soep? Worst, broodjes en Chocomel niet te vergeten. Niet te vergeten, chocomel, die staat, de, de gaspit moet nog wel aan weer. Okay. Sorry. Gaspitten gaan weer aan. Nou, ik loop gewoon met u mee, hoor. Onder ons horen we het ijs een beetje kraken. Zo, dames. Een ja. kopje ertesoep. Oh, ja, ja, ja, ja. Ja, bent u er aan toe? Heerlijk, heerlijk. Ja, echt aan toe. Het is koud. Ja, is het erg koud? Hm. Alleen in de wind. Voor de rest valt het mee. We ben er ongeveer halverwege, ik weet het niet, we zijn in Blokzeil. We, ja. we zijn in gestart. En, uh... Volgens mij bent u er nog ongeveer halverwege. Oh ja, het is, is goed te doen joh. Het is ja. mooi ijs. Ja. En de drukte valt mee. Goed georganiseerd. De drukte valt mee, zegt hij. Ja, nou ja, weet je, het is een heel heel breed pad geschaatst. Dus, uh... Eigenlijk niet op plekken water op het ijs? Ja, het op een klein beetje, maar mag de pret niet drukken. We hebben twee uur gereden vanochtend. Dat was ook goed geregeld. konden parkeren, dus uh, helemaal top. Maar uh, denkt u dat het wel volgehouden kan worden vandaag? Gisteren natuurlijk moest men van het ijs af omdat er overal water was. Maar... Ik heb het idee dat iedereen heel vroeg is. Ja. Want het is al heel vroeg druk. Dus dit is een beetje de top die, we, die, die, die, ja. we, die nu langskomt. En wij zijn erbij, me, hè? Ja, maar je ja. weet het ook niet zeker. Wij nou, zijn erbij. Nou, ja, staat de bibber van de kou snel aan de er te zoeken? Nee, valt het op mij? Ja, Oké, okay. nou, ongeveer de helft, toen ja, moet dan moet u nog okay. door. Dankjewel, veel dankjewel, plezier, he? veel succes. Vlag van Mark Hamer. De blokseiler merentocht die zit intussen helemaal vol. Mijn schaatsers kunnen nog wel starten bij de Belter-Wiedertocht... of de vollenhoofdse Toertocht. Moeten ze wel opschieten, want dat kan nog tot twee uur. De politie in Amsterdam heeft gisteren een man neergeschoten. Het zou gaan om iemand die betrokken was bij een liquidatie in de staatsliedenbuurt vorige maand. Daarbij werden toen twee mannen met machinegeweren doodgeschoten. De politie over de arrestatie van gisteren. De 24-jarige man uh, kregen wij gisteren in beeld. Um, wij zijn achter hem aangegaan. Uh, wij willen uh, hem uh, aanhouden. Er ontstond een aanrijding... Uh, eenzijdige aanrijding met een lantaarnpaal en een paar geparkeerde auto's. Hij is uit de auto gevlucht, het water ingedoken. En uh, op enig moment, uh, ondanks waarschuwingen en waarschuwingsschoten, uh, is er uh, een aanhoudingsvuur uh, geweest op hem. En daarbij is hij in zijn been geraakt uh, en vervolgens aangehouden. De ja, aanhouding gebeurde niet ver van de plek waar in december twee mannen werden doodgeschoten. En de verdachte is een bekende van de politie. Hij is een bekende van ons. Uh, en we hebben na de aanhouding meerdere woningen bezocht om huiszoekingen te doen. En daarbij hebben we een aantal automatische vuurwapens en munitie en uh, kogelwerende vesten aangetroffen. De verdachte zit nu in volledige beperking. En dat betekent dat hij met niemand contact mag hebben, behalve met zijn advocaat. Sport. Het woordde net om een uur. Uh, Mariska Huisman is Nederlands kampioen op natuurreis geworden. Op het Veluwemeer won ze naar 70 kilometer de sprint van het peloton. Voske Tamer van de Wal werd tweede. Danielle Lissenberg eindigde als derde. Steven Dalenboud sprak met de winnares Mariska Huisman. Mariska, hi. Gefeliciteerd. En wat een finish. Vertel eerst maar eens even over die laatste honderden meters. Nou ja, het begon natuurlijk al. We zaten in de kopgroep, ja. En het was, uh, ja, blijven we wel voor, blijven we niet voor. En aan het einde, ja, ik wilde wel... Uh, vooruit blijven dus ik heb wel ook mijn best gedaan om het tempo erin te houden maar op een gegeven moment kwam het peloton heel dichtbij en volgens mij sloot het ze ook zelfs aan. Ja het was weer één peloton. Ja nou ja dan wordt het een beetje kijken loeren en, uh, en zo hard mogelijk naar de finish. en uh, ja en ik kwam als eerste aan. En je had duidelijk nog krachten over? Nou ik weet het niet ik, ik heb alleen maar gedacht snel mag ik naar de finish. ik moet uh, de rest voor blijven dus ik weet niet hoe ver ik voor lag of wat maar ik had nog wel wat. Ja, en toen over de finish kwam je al buikschuivend richting de, ja, Over de finish eigenlijk, hè? Ja, ja. Uh, de finish was nog wel op IJsers? Jawel, ja. Nou, de finish was het, hè. Was dat gepland of was dat uh, per ongeluk? Nee, dat bedenk je niet van tevoren, want je weet nooit wanneer je wint. Dus, uh, nee. Nederlands hey, kampioen? Ja, dat is echt heel gaaf. Echt super gaaf. Vorig jaar een ploegmaatje hier vonden en nu ik. Dat is echt super mooi. Je was de favoriete, je moest het waarmaken. Um, ja, hoe heb je naar deze wedstrijd toegeleverd? Was, was er ook druk wat, wat dat betreft? Nou ja, druk ja. Weet je, ik heb wel best wel wat wedstrijden gewonnen en ik had deze nog niet. En ik dacht ja, als ik hem een keer wil winnen, dan moet het gewoon vandaag gebeuren. En vandaag gewonnen. het. Hoe waren de omstandigheden? Um, ja, de omstandigheden zijn wel goed. Ik dacht uh, vanmorgen vroeg dat het heel koud zou zijn, omdat het wel wat mistig is. Maar het uh, viel me erg mee. En het ijs is ook goed, dus uh, ik had liever zon gehad. Maar ja... Gefeliciteerd. Ja, dank je. Verslag vanaf het Veluwe meer van Steven Dalebout was dat. Om half twee dan begint het kampioenschap voor de mannen over een kwartiertje. Ruim drie uur staan ze al op de baan in de halve finale van de Australian Open. Roger Federer en Andy Murray. Marcella Mesker, worden ze moe? Ja, ze zitten nu uit te puffen op het bankje, want we gaan gewoon naar de vijfde set... Past natuurlijk ook wel met deze twee tennisgrootheden. Nummers 2 en 3 van de wereld. Maar wat was die Andy Murray er dichtbij zeg. Staat hij in de vierde set. 4-2 achter. Komt heel knap terug. 4-4. 5-5. Breekt Federer naar 6-5. Kan dan serveren voor de winst. En een plaats in de finale tegen Novak Djokovic. Maar daar laat Federer toch weer zijn klasse zien. Murray toch een tikje nerveus. De eerste service komt dan niet. Ze tweede service komt wat korter in het veld. Ja, Federer stapt in en haalt uit met de return. Dus wordt het 6-6. En dan een tiebreak. Murray dan toch een tikje aangeslagen. En Federer loopt over hem heen. 7-2 in die vierde set tiebreak. En dus gaan we een vijfde en beslissende set krijgen... in deze halve finale van het mannenternooi. Daar horen we jou straks weer over vertellen bij Jurgen van den Berg. Tot zover de sport.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Werklunch met Jacqueline Zuidweg. Die is gespecialiseerd in schuldhulpverlening aan ondernemers. Want in 2012, uh, dat was niet zo'n goed jaar, een record aantal faillissementen namelijk. Dus uh, doen zij een beroep op uh, mevrouw Zuidweg. De afronding van een weekje in de praktijk, die in het teken stond van Vechtsporten en om half twee is stand.nl. Ouders moeten hun kinderen strenger opvoeden. Bent u het eens of oneens met die stelling? sms dat naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101 U kunt ook stemmen op onze website: dat is www.stand.nl. En twitteren doet u met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. 2012 gaat de boek in als het jaar waarin een record aantal bedrijven failliet ging. In totaal moesten zo'n 7400 bedrijven de pijp aan te geven. Vooral in de bouw en de handel vielen harde klappen. Opmerkelijk genoeg bleef het aantal mensen dat werd toegelaten tot de schuldsanering hetzelfde. Ik praat erover met Jacqueline Zuidweg, directeur van Zuidweg Partners. Bedrijf gespecialiseerd in schuldhulpverlening aan ondernemers. Uh, mevrouw Zuidweg, het aantal faillissementen is toegenomen... maar het aantal mensen dat afgelopen jaar dus in die schuldsanering is toegelaten... Uh, is gelijk gebleven. Hoe kan dat? Ja, dat is inderdaad uh, wonderlijk. Want je zou kunnen denken dat dat uh, toch wel zou moeten toenemen. Maar dat is uh, met name ook uh, uh, vanwege het feit dat er een leemte is... in de wetgeving en het traject daarvoor... Uh, voor ja, uh, kleine ondernemers met schulden. Want in principe is het zo dat uh, ondernemers met schuld... Uh, ja, niet met het bedrijf in de wet schuldsanering kunnen. Ze moeten onmiddellijk het bedrijf uh, beëindigen... Ja en daarom kiezen ze eerder voor, nou ja, noodgedwongen moet ik zeggen... voor een faillissement, dus ze gaan ook te lang door... in plaats van dat ze naar die die wetsschuldsanering gaan. Ja. En dat is ook geen oplossing, hoor, voor, voor, de, voor de kleine mkb'ers. Nee. Hoe kom je precies in die schuldsanering terecht dan? Uh, je kan er pas, uh, uh, dat is het wettelijk traject... je kan er pas in op het moment dat je minderlijk... dus onderhands geen regeling kan treffen met je, met je schuldeisers. En nu is het zo dat je uh, ja, dat niet zelf uh, kan, kan aanmodderen, zeg maar... zo'n minderlijk traject... Uh, daar moet je toch wel uh, ja, gespecialiseerde bijstand in hebben. Nou, wij voorzien daarin. Maar daar moet je wel voor betalen. Ja. En, uh, wij werken in opdracht van gemeenten. Maar niet alle gemeenten in Nederland uh, voorzien in die uh, mogelijkheid. Dus er zijn echt uh, heel veel ondernemers die bij ons aankloppen. en woonachtig zijn in een gemeente ja, die geen, geen budget heeft voor schuldhulpverlening voor ondernemers. Ja, dan wordt het lastig. Ja. Dus dan kom je volgens ons ook niet in die wet. Nee. Hoe, hoe werkt dat nou precies? Stel, stel ik, ik zit dan wel in zo'n gemeente. en ik heb mijn Bedrijf gaat failliet en dan komt u erbij. Ja, want u wordt nog door... net niet failliet, hè? je bent al technisch ja, failliet. Ja, precies. Oké. Okay. En op papier bij de failliet, maar het faillissement is nog niet uitgesproken. Nou, als je dan bij ons komt, dan kijken we eerst natuurlijk wat is er aan de hand En uh, ja, en stellen we eigenlijk een hele eenvoudige vraag. Stel je wordt morgen wakker en je hebt geen schuld, wat zou je dan doen? Zou je dan toch uh, uh, je normale verplichtingen zakelijk kunnen voldoen binnen de normale termijn. Kun je voorzien in je levensonderhoud en heb je een stuk aflossingscapaciteit. Nou, zo ja, dan kan je mogelijk toch doorgaan met je bedrijf. En dan laten we die uh, ja, nieuwe aflossingscapaciteit voorfinancieren. En op die manier treffen we een regeling met de schuldeisers. Ja. Want gaat u ook naar die schuldeisers, want die zitten toch ook op hun ja, geld ja, te ja. wachten? Ja, zeker. Maar die hebben dus net zo goed uh, problemen als, als, als die ondernemer. Hè? Ja. Want die kan niet betalen. En ja, en die schuldeisers denken, ja, Portjandori, dat is al de zoveelste aanmaning. Dan kan we een kassiebureau of deurwaarde inschakelen, maar dat schiet niet op. Ja. Maar je hebt dus ook wel te maken met de goodwill van die schuldeisers. Ja, dan? maar uh, wij, wij zijn ook intermediair of, of mediator of, mm -hmm. of regisseur in het proces. Kijk, uh, uh, net hoe je het wil, wil noemen... Maar wij maken de vertaalslag naar beide kanten. We laten zien van jongens, dit is de schade, die inventariseren we. En vervolgens laten we zien wat er mogelijk is. En dan zetten we zo'n ondernemer... Uh, in, in, in terug in zijn kracht, ofwel met een doorstart van het uh, bedrijf... als dat mogelijk is, als het bedrijf toch levensvatbaar is... Onder die schuld, ondanks die schulden. Of we zeggen, jongens, stoppen ermee. Uh, de, ja. wordt alleen maar, de schade wordt alleen maar groter. En we gaan uh, richting loondienstverband en van daaruit een regeling treffen. Ja. Uh, we we praten zo verder. Ruben van den de Oort, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Websiteontwikkelaar, uh, puur en ongezoet. Zo heet ja. jouw bedrijf in Alphen aan de Rijn. Ja. En jij bent ervaringsdeskundige. Twee keer vier gegaan. Helaas. Te laat gezien dat het niet ging. Uh, ja, uh, uh, uh, ja, toch ja, willen doorgaan, toch het, het beste uh, eruit willen halen. En uh, ja, toch ontkennen dat uh, de problemen groter zijn dan, uh, uh, ja, uh, dan, ja. dan, dan, dan dat je denkt. En je kwam uiteindelijk in die schuldsanering terecht? Ja. Hoe was dat? Ja, niet fijn. Uh, uh, de, de schuldsanering uh, kent een, uh, een, een bepaald regime... Uh, van uh, uh, inkomen vergaren en, en, en werken en als je um, uh, in mijn geval uh, 20 jaar ondernemer bent geweest ja, dan is dat uh, lastig om hè, sowieso als ondernemer of als ex-ondernemer um, bij een werkgever aan de slag te kunnen daar moet maar net een, een functie zijn die, uh, die jouw capaciteiten als allrounder over het algemeen uh, uh, ja, dat we dat kunnen gebruiken daarnaast uh, uh, zit een, een, een ex-ondernemer die, dus uh, ja, na een faillissement, hè, want daar hebben we het in feite over, want nou, schuldsanering is eigenlijk een, een alternatief uh, faillissement voor particulieren, ja. Ja. Uh, <coughs> met een hele hoop, <coughs> sorry, met een hele hoop uh, psychische en mentale belasting, uh, waarmee hij dan. Uh, yeah, een nieuwe baan beginnen. Nou, daar zit ook niet nee. mee, de werkgever op nee. te wachten. Uh, want uh, nou ja, u, u, u heeft ervoor gekozen om failliet te gaan. En uiteindelijk uh, toch weer gaan ondernemen. Uh, de de kruipt waar het niet gaan kan. Na al die slepende ellende. Ja. En anderzijds, um, ja, omdat ik denk dat ik niet anders kan. Uh, zoals ik zeg, uh, vanaf mijn achttiende ben ik al uh, zelfstandig geweest. Ik heb. Uh, drie keer voor een baas uh, gewerkt... waarvan het uh, succes daarvan nog steeds ter discussie staat. En ja... Uh, yeah. Voor mij was het wel duidelijk. Van, ja, uh, ik, ik, ja, mij als persoon. Ja. En dus voor iedereen verschillend natuurlijk een, een individueel. Maar ja, mij past dat niet. Ja, duidelijk. Dank dat je even naar de telefoon kwam. Ruben van den Oort, uh, websiteontwikkelaar. Uh, Jacqueline Zuidweg uh, zit mee te luisteren en ook een beetje te lachen. U kent dit verhaal wel? Dit hoort hij vaker natuurlijk. Ja, nou ja, ik moest met name lachen op zijn opmerking van, ja, over zijn toegevoegde waarde als werknemer uh -huh. natuurlijk. En, en dat, dat hoor je ook heel veel. En, en wij maken ook die ver vertaalslag naar die ondernemer ja, die problematische schulden heeft. Van, nou, uh, kijk, je zal toch. Uiteindelijk moeten voorzien in je inkomen. Je moet toch je huis betalen, of dat nou huur is of hypotheek. Maar we laten ook zien dat er licht is aan het einde van die tunnel. Maar laten we heel duidelijk zijn, wij. Probeer te voorkomen dat iemand in zo'n wettelijk traject terechtkomt. Want zo'n wet schuld natuurlijk personen. En ja, dan heb je ook weinig prikkel naar werk. Ja. En wij, wij proberen het juist in die fase ja. daarvoor te regelen. En dan is de schade ook uh, ja, het, het kleinst, zeg maar, voor alle betrokken partijen. Ja. En ook voor juist voor die schuldeisers. Er is nog één ding, want u pleit voor een nationale stroppenpot. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, nou ja, uh, wij, wij krijgen natuurlijk heel vaak ook te horen de een ze dood, de ander ze brood. En dat, dat, ik begrijp waar dat vandaan komt. Maar uiteindelijk uh, gaat het erom dat je die ondernemers, dat je die helpt. Hè? Uh, wij hebben toegevoegde waarde, want uiteindelijk beperken wij die schade. Maar het is wel zo dat de gemeente... die betaalt ons. En uiteindelijk, de gemeente is BV Nederland... en uh, dat houdt in dat wij met z'n allen dat betalen. En dat is natuurlijk goed, want je voorkomt... dat mensen twintig jaar in een uitkering uh, komen te zitten. Hè, omdat ze gemiddeld 120.000 euro... ongedekte schuld hebben. Nou, ga er maar aan staan, mm -hmm. dan lig je heel veel nachten wakker. Hè, maar ik vind dat je die pijn zou moeten delen. Hè, want uiteindelijk uh, ben ik ga op die stoel uh, gaan zitten... en denk ik van, ja, wie heeft er nou allemaal baat... Hè, bij uh, onze onze vorm van dienstverlening. Uh, nou, dat is natuurlijk die ondernemer, hè, de schuldenaar, maar dat zijn ook die schuldeisers. Mm -hmm. En uh, dus ook de banken, ook de belastingdienst. Uh, die is allemaal bij gebaat dat zo iemand weer in zijn kracht wordt gezet. En uiteindelijk zijn maximale aflossingscapaciteit gaat inzetten. Om uh, ja, de schade zo, zo klein mogelijk te maken. En daarvoor zou zijn... dus een potje nodig zijn om, om dat te financieren. Ja, dus, uh, het, is, het is maar een kapstok die ik uh, heb bedacht. Uh, maar uh, die denkrichting moeten we wel op. Uh, kijk, als er schade is, moet je... Uh, ons werk is echt uh, investeren. Hè? De kost gaat voor de baat uit. Maar ja, dan vind ik wel dat je die pijn moet delen. En dat je die niet geheel kan afwentelen op de BVN. Nee, want dat zijn we weer met z'n allen. Ja, ja. Of die er ooit komt, gaan we zien. Maar het is een mooi idee in ieder geval. Dank dat u even kwam uitleggen hoe dat werkt met die schuldhulpverlening aan ondernemers. Jacqueline Zuidweg, directeur van het bedrijf Zuidweg en Partners. Gespecialiseerd dus in schuldhulpverlening aan ondernemers. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze laatste aflevering over de vechtsport die kan natuurlijk maar op één manier worden afgesloten. Dus, dames en heren, op de mat, niemand minder dan Maarten Bleumers, onze verslaggever. Tegenover hem, Mike Sprang, een jongen die ook geregeld op vechtsportgala's in de ring verschijnt. We hebben het van de week hebben een beetje getraind. Ja, Dan heb je heel erg ingehouden. Ja. Zet er nu een tandje bij. Oké. Okay, dus Laat mij maar zien uur. hoe gek je mij kan maken. Ja, is goed. We er ik weet niet of dat goed is, maar ik ja, ga het af. Ja. Wij zijn erbij. Yes. Ja. Vlak verslaafd. Oké. Nou, we gaan naar de midden. Yes. Fighting position. Ja, kom Waar rustig. Maarten, rustig. Handjes ook rustig opbouwen, opbouwen. Probeer gewoon drie stoten, drie stoten. Eén, twee, drie en hando. Afjeppen. Je belangrijke armen, kom op man. Afjeppen. Wegjeppen. Wegjeppen. Juist. Terwijl ik ze links en rechts om de oren krijg van Mike Sprang... op de webcam kunt u mijn ondergang volgen... neem ik even de tijd om mijn laatste woorden te besteden aan mijn bevindingen van deze week. Uit de handgelopen gala's, het gebrek aan goede regelgeving... het lijkt allemaal te herleiden tot een gebrek aan goede organisatie. De onderzoekster zei het eerder deze week in de uitzending. Het is een bezooi. Ja, en dus klinkt de roep om één bond. Dat is al lastig omdat er veel bonden bestaan... Maar dan komt drievoudig wereldkampioen in de vechtstijl K1, Remy Bonjaski, mij ook nog eens vertellen dat hij wel voorzitter wil worden van een heel nieuwe bond. Ik heb het idee dat de neus in de vechtsportwereld... voorlopig nog niet dezelfde kant op staan. Ondertussen gebeurt er veel goeds in de gymzalen. Ik zag jongeren met disciplineproblemen houvast hebben aan vechtsport. Op elkaar aangewezen leren ze wat het is om je te moeten beheersen... Want als je dat niet doet, lig je uit de groep. En om te ervaren wat kickboksen met je doet, ben ik zelf ook nog de mat opgestapt. De mate van concentratie, de zelfbeheersing, de discipline. Ik werd daar echt door verrast. En ik denk dat dat de zaken zijn die je ook meeneemt buiten de gymzaal. En dat dat het maatschappelijk belang is van de vechtsport. Waar verschillende sprekers het de afgelopen week over hebben gehad. Hoe dan ook zal er een duidelijk signaal moeten komen uit de vechtsportwereld dat iedereen dezelfde duidelijke regels nastreeft en er een goede organisatie boven staat. En ik blaas uiteraard volkomen kansloos. De hey, lekker, hij Hele ja, nee, complimenten. Nee, je bleef Hand Handbo, ik was wel blij. Dus je dacht, ja, goed. Misschien is het goed om onze volgende reportageserie een andere naam te geven: Bos. Langs de zijlijn of zoiets. Dankjewel. Tot hey, top man. <laughs> nou, uh, respect hoor. Hey. En uh, dit is dus echt in de praktijk. Hij ligt hier tussenbij te komen, zijn weekend is begonnen. Maarten Bleum is deze hele wereld in de wereld van de vechtsport. Volgende week de ins en outs van het Emma Kinderziekenhuis. We gaan snel naar het laatste nieuws. Hier is Liesl Thomas. Radio 1, het NOS-journaal.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 The cat Nederlandse consumenten hebben nog nooit zo vaak gepint... als het afgelopen jaar. In 2012 is bijna 2,5 miljard keer gepint. En dat is ruim 8% meer dan in 2011. Mensen hebben vooral vaker kleine bedragen gepint. Bijna een derde van de betalingen zijn bedragen tot 10 euro. En de Syrische regering heeft vluchtelingen opgeroepen... om terug te keren naar hun vaderland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Syrië zegt... dat het iedereen die dat wil... zal helpen bij een veilige terugkeer naar Syrië. Ook leden van het Verzet... Tegen president Assad zijn volgens het ministerie weer welkom. Sinds het begin van het conflict in Syrië in maart 2011... zijn meer dan een half miljoen Syriërs gevlucht. En dat is nieuws op dit moment. ANWB verkeersinformatie met een file op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug staat drie kilometer door werkzaamheden. Melding van het spoor want Door een kapotte spoorbrug rijden er geen treinen tussen Zuidbroek en Winschoten. De vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg. Daar gaan we zo mee beginnen. Ouders moeten hun kinderen strenger opvoeden. Dat is de stelling. Maar eerst maar weer even naar de sport. Het NK Marathon op natuurreis. De mannen zijn begonnen aan hun 19 rondjes. Veluwe meer bij Elburg. Gio Lippens. 100 kilometer en dat zullen ze moeten afleggen in nog steeds ja, eigenlijk ideale omstandigheden. Niet ideaal voor mannen die proberen te vluchten. Voorlopig natuurlijk nog een groot peloton bij elkaar. Voor dit Nederlands kampioenschap 96 mannen staan op de startlijst. En als we dan kijken naar de prominente namen... ja, dan kom je al heel snel bij al die mannen van BAM. Die ploeg van Jillard Anema, Bob de Vries. Uh, hij was sterk de afgelopen weken. Hij was ook sterk bij die rondjes op natuurijs. Won op prachtige wijze de openingswedstrijd in Noord-Laren. De eerste echte natuurijswedstrijd van deze winter. Hij zit erbij natuurlijk Ingmar Berga, de Nederlands kampioen op kunstijs. Rob Hadders, dat is een man van een andere ploeg, Telstar ook daar verwachten we veel van. Hij was de sterke man vorig jaar op natuurreis. Natuurlijk, Jorrit Bergsma, de uittredend Nederlands kampioen op natuurreis. Arjan ingaat, de sprinter Sjoerd Huisman. Wie weet wat hij kan, zeker nadat zijn zusje weer gewonnen heeft bij de vrouwen Christijn Groeneveld, de winnaar van het klassement op kunstijsbanen dit jaar. En dan denk ik ook meteen aan Ruud Aarts Ik zag hem zojuist bij het vertrek staan. Boomlange kerel. Hij rijdt voor de ploeg van Henk Angenent en hij won vorig jaar de klassieker op natuurreizen hier op het Veluwemeer. Dat was de dag voordat hij die 200 kilometer wedstrijd bij Henk Angenent zo ongeveer in de tuin moest gaan rijden. En daar was hij niet blij mee. Hij dacht dat hij als winnaar van de Veluwemeer toch wel even een streepje voor had en een beetje rust had verdiend. Maar goed, hij is erbij. Het is een echt Bickel. En dit zijn wel de mannen die we vooraan verwachten op dit Nederlands kampioenschap. Gerry Hekman, dat is ook nog een naam die ik wil noemen. Man die de wedstrijd won in Eindhoven. De ene laatste wedstrijd op kunsteis van dit seizoen. Ook een hele goede sprinter. En het zou wel eens kunnen gaan gebeuren... dat we straks gewoon na 19 rondjes hier... Op dit uh, natuureis, op dit Veluwe meer. Gewoon met een grote groep naar de streep gaan zoals we dat ook bij de vrouwen zagen. Ondanks alle uitlooppogingen. We zitten nog in de eerste ronde. Af en toe probeert er eens iemand voorzichtig te demareren, Maar niemand komt nog weg in het begin van dit NK op natuurreis. Dan wordt er helemaal aan de andere kant van de wereld ook nog getennist. De Australian Open. Murray tegen Federer. Vijfde zet. Marcella Meske. Ja, en ineens gaat het hard. Een geweldige veerkracht van Andy Murray... die ja, toch na het verlies van die vierde set tiebreak een tik moet hebben gehad. Maar nee hoor, hij leidt met 4-1. Het gaat ineens razendsnel. Misschien dat je ook kan zeggen dat Roger Federer heel veel heeft moeten geven... in die vierde set om die tiebreak te winnen. Had eerst een voorsprong, kwam weer op gelijke hoogte... moest een breekachterstand wegwerken... moest alles uit zijn tenen halen om die set eruit te slepen. En ik denk dat hij daar nu de prijs voor betaalt... Het heeft hem veel energie gekost. Ja, een paar foutjes, goed spel van Murray en meteen de break voor de schot. 4-1 dus voor Andy Murray. De vraag is of Federer nog terug kan komen in deze vijfde beslissende set. Goed, vandaag blijkt uit onderzoek van Trouw dat ouders het belangrijker vinden... dat hun kinderen mondig en zelfstandig worden dan dat ze gehoorzaam zijn. Dat terwijl geweld tegen hulpverleners en asociaal gedrag allemaal zou komen... doordat kinderen niet streng genoeg meer opgevoed worden. Daarom pleit de minister Plasterk eerder al voor dat ouders kinderen beter moeten opvoeden. Ik denk dat als je als kind je vader een vinger ziet opsteken tegen een grensrechter... dat dat ertoe zou kunnen leiden, dat je tien jaar later... Meneer de, de tramconducteur zegt, wilt u uw voeten van de bank halen... daartegen ook je vinger gaat opsteken. Moeten kinderen met strakke hand worden opgevoed tot gehoorzame modelburgers... of is het belangrijker dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige, kritische mensen? En daarom de stelling van vandaag, ouders moeten hun kinderen strenger opvoeden. Ik praat erover met Tisha Neven, kinderpsycholoog en opvoedkundige. Hartelijk welkom. Dankjewel. We beginnen altijd met drie keuzes. Aan het begin mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Dus daar komen ze. Rust, reinheid, regelmaat. Dat blijft de basis van een goede opvoeding. Eens, ja. Voorbeeld doet volgens, zoals Plasterk net al zei. Ja, eens. Ik heb liever dat mijn kinderen vrienden maken... dan dat, dat ze goede cijfers halen op school. Hmm. <laughs> uh, eens. Oh, oké. Okay. <laughs> um, nou ja, dan, dan dus die stelling. Hè? En uh, u mag ook reageren, natuurlijk, waar u ook maar bent. Ouders moeten hun kinderen strenger opvoeden. Bent u het eens of oneens? sms staat naar 7070, 70. dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101 kunnen kunt naar de website www.standpunt.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. En mevrouw Neven, wat vindt u eigenlijk van die stelling, eens of oneens? Uh, nee, ik ben het er niet mee eens. Uh, in die zin, ik vind dat we uh, heel bewust moeten opvoeden... en juist positief moeten opvoeden. En nou heerst bij positief opvoeden vaak het idee... dat je dan niet uh, streng of duidelijk bent. Ik vind positief opvoeden uh, onder andere ook dat we duidelijk en consequent zijn. Maar dat betekent niet dat we strenger moeten zijn of uh, uh, ja, ja, dat dat maar, de manier is van opvoeden. Maar dan is het dus een beetje een semantische discussie. Want wat vind je dan streng inderdaad? Wat is strenger? Streng vind ik dat we het meer hebben over een soort uh, autoritair opvoeden. Uh, wat meer met harde hand opvoeden. Wat meer uh, in het uh, negatieve opvoeden. Misschien zelfs wel met wat meer sancties opvoeden. En dat zijn dingen waar ik allemaal niet voor ben. En waar maar, ik ook niet in geloof dat dat... Een corrigerende tik of zo hier en daar. Ja, wie weet. Daar ja. zullen mensen misschien ook aan denken. Uh, er zullen vast veel mensen zijn die dat ook niet goed vinden hoor, absoluut. Maar ik denk juist dat het erom gaat dat we uh, veel bewuster bezig zijn met de opvoeding. Met onze voorbeeldfunctie als ouder, uh, met onze, uh, de rust die we geven aan kinderen... de duidelijkheid die we mm. geven en ook bijvoorbeeld een stuk aandacht die we geven aan kinderen. In plaats van dat we uh, ja, uh, allemaal constant uh, heel druk bezig zijn met onze eigen ding. Als we goed richten op kinderen en ook kijken naar uh, wat moeten we met onze kinderen delen... bespreken met onze kinderen, welke issues staan we voor met z'n allen... Vind ik belangrijk ja. dan dat we ze nou strenger gaan aanpakken of uh, dat soort dingen. Iemand twitterde na onze uitzending... je kunt wel pleiten voor herstel van ouderlijk gezag... maar dan moet je eigenlijk eerst de ouders opvoeden. Ja, ja dat is een van de dingen waar ik uh, mee bezig ben. En dan vind ik ouders opvoeden ook weer een beetje negatief klinken. Misschien is dat wel goed om eerst even te zeggen... ik denk uh, ook naar aanleiding van uh, Plasterk met z'n... Uh, we moeten allemaal uh, uh, beter opvoeden... Mm -hmm. Ik word een beetje moe van dat iedereen uh, ouders alsmaar aanspreekt... op dat we het niet goed doen. En dat we ook allemaal ouders het gevoel geven dat het uh, beter moet. Ik denk dat het overgrote deel van de ouders hun kinderen heel goed... en met alle beste bedoelingen opvoedt. Uh, ik denk wel dat er bij veel ouders vragen zijn over hoe pak ik dat nou aan. Uh, als ik kijk naar mijn praktijk en naar de, de vragen die bij mij komen... zie ik bijvoorbeeld rondom dat hele uh, pestverhaal, zo'n grensrechtenverhaal... Uh, maar ook de kinderen die zelfmoord plegen naar aanleiding van gepest uh, worden... Daar schrikken ouders van, ouders hebben veel angst over dat soort dingen... Ze willen heel graag dat met hun kinderen bespreken... of ook voorkomen dat dat soort dingen gebeuren... Alleen heel veel ouders weten toch niet goed hoe. Nee. Ik denk dat we daar handvatten voor moeten geven. Ouders op weg moeten helpen zonder dat ze het gevoel krijgen... dat als ze die hulp vragen of als ze het even niet weten... dat je dan faalt. Want dat maar, is wel Maar dat u er zegt dat ouders is. in Nederland doen het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Terwijl, uh, uh, daar was, daar er was een tijdje ook nog eens een onderzoek... dat ouders vooral vinden dat anderen het dan niet goed doen... maar zij zelf natuurlijk wel. Ja, dat, dat denk ik dat, is dat van dan? alle tijd wel een beetje is. Ja. Uh, uh, andere ouders langs de lijn zijn... Uh, uh, Heel erg vervelend Precies. bezig, maar wij niet. Andere ouders hebben weinig tijd. Het zou mooi zijn als ouders heel erg in hun eigen spiegel kunnen kijken. En kunnen zien van wat kan ik nog meer bijdragen aan een, uh, een goede ja. gedegen opvoeding van mijn kind. Want u zei wel, voorbeeld doet volgen. Dat zei plastic namelijk ook. Ja, dus als daar je als ouder het een voorbeeld geeft, dan, dan ja, logisch dat die kinderen dat ja, overnemen. helemaal mee eens. Maar dat heeft niets te maken met dat je strenger of beter moet opvoeden. Dat vind ik belangrijk, dat je bewust bent van wat doe ik en welke impact heeft dat. En heel veel ouders... Uh, zullen het allemaal eens zijn met deze opmerking, voorbeeld uh, doet volgen? En dat we het goede voorbeeld moeten geven, vindt ook iedereen. Ja. Alleen, waar zit dat ja. nou allemaal in? Dat zit hem in hele kleine dingen waar veel ouders zich niet van bewust zijn. En dat moeten ze worden. Even een van de belangrijkste conclusies uit het trouwonderzoek is. Ouders uh, zijn in de afgelopen half eeuw steeds minder gaan hechten aan eigenschappen als gehoorzaam, bescheiden, inschikkelijk, ijverig en beheerst. Herkent u dat? Uh, nou ja, het onderzoek is uh, boeiend... want er staan zoveel interessante en belangrijke kenmerken... Uh, dat het heel moeilijk is om daar natuurlijk op te scoren. En ik denk dat het niet verrassend is dat uh, in deze tijd... mensen vooral ook aandacht uh, willen voor zelfstandigheid van kinderen... Uh, opkomen voor je mening, je mannetje staan, vrienden maken... Dat zijn dingen waar veel mensen ook naar kijken. En die winnen het denk ik van een term als uh, gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid klinkt een beetje als het braafste kindje van de klas. Uh, ik denk dat elke ouder vindt dat zijn kind goed moet luisteren. En elke ouder hoopt ook dat zijn kind uh, dingen doet die correct zijn. Ja. En niet de dingen doet om anderen ja. uh, pijn te doen of vervelend uh, te zijn tegen anderen. Ja. Maar als je moet scoren op al deze kenmerken... denk ik wel dat het uh, van vandaag de dag is dat we kijken naar uh, het opkomen voor jezelf. Er ja. staan, je mannetje staan... Ja. Maar ja, goed, dat kan dus ook negatieve gevolgen krijgen. Als je te veel maar assertief bent... en voor jezelf opkomt, zogenaamd. Ja. Je moet het denk ik allemaal niet los van elkaar zien. En um, ik... ik vind dat kinderen niet altijd moeten gehoorzamen. Gehoorzaamheid is voor mij niet op nummer één als kenmerk van kinderen. Kinderen moeten ook tegen grenzen aanschoppen. Kinderen moeten ook uh, kijken waar de grenzen liggen. Mm. Dat hoort bij hun ontwikkeling. Ja. Dat is heel goed. Dat is heel belangrijk. Lekker emoties kunnen uiten. Goed kunnen oefenen. Alleen daar ben je als ouder en als andere uh, volwassenen om kinderen heen... overigens wel een heel belangrijke rol in. Dat jij zorgt dat ze op een goede manier leren... hoe je dus, als je schopt tegen zo'n grens, ook af en toe nee hoort en waarom dat ja, is ja. en dat dat gewoon uh, heel belangrijk is om dat mee te krijgen. Maar vind, want ik wil kijk we kennen allemaal volgens ik heb zelf geen kinderen trouwens hoor ik zeg altijd de kinderen houden van mij maar ik nou ik vind het leuk als ze van anderen zijn ja. maar dan ben je wel eens in de stad op een zaterdagmiddag en dan en dan echt, ik ben echt vreselijk af en toe aan die kinderen hoe ze zich gedragen en, en vooral misdragen en ouders die dat ook allemaal maar goed vinden. Ja ja weet je ja ik het is mijn vak om uh, te observeren en te kijken naar uh, naar kinderen en naar ouders en dat boeit mij natuurlijk ook enorm maar ik zie ook wel heel vaak dat wij daarover met z'n allen. Yeah. <laughs> Uh, vrij gemakkelijk oordelen. Ik denk als je soms mijn kind tegenkomt in de supermarkt en ik laat hem even zitten en hij krijgt de hele boel met elkaar dan denk je ook, nou die mevrouw die moet toch eens even kijken hoe ze een beetje moet opvoeden. Terwijl ik dan misschien heel bewust bezig ben mm -hmm. om mijn kind even rustig te laten ja. in plaats van hem zijn zin te geven, te zeggen zoek het maar even uit, ik pik je zo weer op. Ja. Dat kan opvoedkundig heel sterk zijn, ja. alleen als je het ziet, dan hebben we allemaal ons oordeel erover. Ja. En uh, ja, er zijn ook een heleboel kinderen waarvan ik denk, ach, ach, ach hadden je ouders maar even wat beter uh, nagedacht voordat ze jou dit laten zien. Doen het dat is grappig, maar ik niet op, allemaal. op mijn redactie werken veel jonge ouders nu. En die zeiden ook uh, allemaal van tevoren van... Uh, ja, ik had echt het voornemen om, uh, om streng te zijn tegen mijn kinderen. Maar nou heb ik ze en dan is het toch wel lastig. Nou, weet je, streng, ja, streng heeft meteen zo'n negatieve klank. Maar uh, ik denk dat veel ouders met name het consequent zijn. Hè, uh, doen wat je zegt, dat is heel lastig ja. voor heel veel mensen. Waarom? Nou. Zo'n klein kinderkoppie wat je aan het lachen maakt... wat naar je kijkt en denkt, hé, hey, maar... Ah, nog één keertje, kan het toch nog? Ja, ja. Daar gaan we heel snel in om. En dat gebeurt ook echt heel snel. En dat gebeurt te snel, daar ben ik het helemaal mee eens. Murray tegen Federer. Uh, daar is het in open. Marcella. Ja, het is uh, heel spannend, want uh, Andy Murray had uh, zojuist zijn eerste matchpoint. Hij leidt in die vijfde set, die dus heel snel oh, gaat ja, met 5-2. Lijkt met één servicebreak. Federer serveert nu, maar het is 30-40. Het tweede matchpoint van Murray komt er nu aan. Federer uh, serveert, hij heeft die eerste service hard nodig. Gaat in, neemt een beetje gas terug. Voor het gaat uit van Roger Federer. Over en uit, want het is uh, Andy Murray die dan die vijfde beslissende set met 6-2 wint de kortste set uit de hele wedstrijd, slechts 30 minuten. Ik denk dat Federer gewoon op was dat hij te veel heeft moeten geven in die vierde set tiebreak. Een geweldige comeback natuurlijk van Federer die er eigenlijk de hele wedstrijd als je de statistieken leest en ziet uh, in alles uh, onderdeed voor uh, Murray. Wat betreft serveren, wat betreft aces slaan, wat betreft breakpoints vooral, wat betreft breaks, wat betreft totaal aantal punten. Dus Federer moest op zijn tenen lopen. Heeft dat gedaan. Heel knap. Maar uiteindelijk is het toch Andy Murray die wint. En verdient ook. Hij was de betere vandaag. En hij wint. En hij bereikt nu de finale van de Australian Open. Zondag staat hij daar tegen Novak Djokovic. Die is natuurlijk een beetje de lachende derde. Die had vandaag een dag rust, heeft morgen nog een dag rust. En Murray moet nog maar zien te herstellen. Het wordt dus zondag. Novak Djokovic tegen Andy Murray. Want Murray verslaat Roger Federer in een prachtige vijfzetter. Dan weten we dat ook weer. Dan gaan we nu naar uh, onze bellers toe. Tisha Never luistert mee, kinderpsycholoog. We hebben net uitgebreid gesproken over uh, de stelling... ouders moeten hun kinderen strenger opvoeden. Er wordt gereageerd natuurlijk op onze site, uh, bijna 1200 mensen. 89% is het eens met de stelling, 11% is het oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg hem maar. Ja, uh, u spreekt met Ellen. Uh, ik ben zelf moeder, ik heb uh, vijf jongens... En uh, wat ik tot nu toe gehoord heb van, uh, van de, wat is het, kinderpsycholoog, dat is oh. allemaal apenkool. O. Oh. Ja, dat is echt apenkool. Maar wat vindt, en, wat, wat, hoe moet het dan, vindt u? Wat zegt u? Hoe moet het dan, vindt u? Nou, uh, niet strenger opvoeden, gewoon opvoeden. De, dat is het hele punt. De kinderen worden gewoon niet opgevoed en strenger opvoeden, dat heeft helemaal geen zin. Ja, nou, volgens en mij was dat ook wat mevrouw Neven zei hoor, maar goed. Uh, dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je spreekt uh, mijn schoenmakers. Uh, er is een groot verschil, denk ik, tussen streng en consequentheid. Je kunt heel erg consequent zijn tegen kinderen zonder ook maar één keer je hand op te tillen. Mm -hmm. En je kunt streng zijn wat je wil. Als je daar niet inconsequent bent, wordt het helemaal niks. De verschil wat betreft de opvoeding in ouders is dat ze eens wat meer verschillig moeten worden naar de belevingswereld van hun kind, denk ik. Ze hebben daar ongeïnteresseerd of geen tijd voor, maar streng. Met de hand slaan, geen ja. goed idee. Over twintig jaar zitten al die kinderen met jeugdtrauma's... weer ja. bij de psycholoog ja. hun jeugdtrauma's te verwerken. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik denk dat mondigheid en individualiteit in Nederland gewaardeerd wordt. Dat zie je overal, in het onderwijs, ook op televisie en radio. Maar zo kun je ook grensoverschrijdend gedrag aanleren. Ik denk dat in Nederland onderhandelen tussen ouder en kind heel normaal is geworden... Alsof het om een gelijkwaardige relatie zou gaan. Maar ik denk dat in zo'n relatie de ouder toch echt de baas is. En een kind leert zo niet omgaan met gezag. Er zitten ook positieve kanten aan. Maar het, het mondige kind schiet in Nederland toch een beetje door. En ik denk dat dit kan leiden tot die bekende Hollandse rustigheid. In landen om ons heen zie je zulke gedrag toch minder, denk ik. En ik zie bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, meer gezag van ouders. Mm -hmm. Oké, okay. uh, onderhandelen zegt u niet altijd even goed. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik was een beetje bang dat strenger door sommige ouders wordt geïnterpreteerd of uh, dat het ontaard in staan, ja. of schelden of schreeuwen of, of liegen tegen de kinderen om maar die kinderen in de macht te krijgen. En ik denk dat je daar ver van moet blijven, van die agressieve handelingen. Ja. En dat als je daarna nog tijd over hebt met je drukke twee verdieningsgezinnetje, <lacht> dat je dan maar moet kijken of je kind tot werknemer of tot ondernemer laat opgroeien. Ja, oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Leon van Duren uit Limburg. Leon. Uh, een overheid die het verschil niet weet tussen goed en kwaad... is niet in staat om haar burgers te begeleiden om hun kinderen op te voeden. En ik kan me meneer Donner herinneren, volgens mij in de hoedanigheid als minister van Justitie, dat hij uh, vond dat bij wet moest worden georganiseerd... dat opvoedkundige tik niet mogelijk is. En ja, dit leidt tot niets... Een, ja. een ouder moet zijn kind op zijn tijd een tik kunnen geven. Vindt u ook. Zachte heelmeesters maken echt stinkende wonden. Ja. Uh, Ik zou bijbels gezien zeggen, wie zijn kind niet tuchtigt is dwaas. En die psycholoog is een schat van een meid. En ze heeft uh, hele goede bedoelingen, maar het leidt tot niets. Ze okay. heeft hooguit 40.000 termen om een kind op te voeden. Ja, u, bent uh, het uh, eent, u bent het kort eens met de stelling? Zeker, 100%. Ja. Ja, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, u met Gert Rijgaard. Ik ben het oneens met de stelling. Ik denk dat kinderen evenwichtiger opgevoed moeten worden. Want ik denk dat uh, in, de, in de laatste decennia... de rol van de vader in, het, uh, in de opvoeding en het gezin... met steeds meer gebroken gezinnen... Uh, steeds kleiner wordt. En eigenlijk uh, enorm uh, uh, onderschat wordt... omdat kinderen van de vader ook bepaalde normen grenzen leren. En dat zie je ook in gezinnen met bijvoorbeeld... Uh, marokkanen Antilliaanse gezinnen... zie je dat regelmatig dat de vader ontbreekt. En daar ontsporen... Een aantal dingen op geweldige maar, maar, maar u op. denkt dat vaders strenger zijn dan moeders? Nee, vaders hebben een hele andere rol. Vaders hebben de rol van uh, ja, voorbeeldfunctie, mm -hmm. uh, veel fysieker met kinderen omgaan, grenzen aangeven. Als het oud is, dan is het stoppen. En je ziet dat in gezinnen waar dat een stuk minder is, dat ja, ja. kinderen die grenzen veel moeilijker hebben. Goed, uh, dank u wel. Mooi aspect. Daar gaan we zo nog even over doorpraten. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Wilma Molenbeek. Dag Wilma. Ik dag. Ik zit 30 jaar in het middelbaar onderwijs. En uh, ik, ben het oneens, uh, of ik ben het eens met de stelling dat mensen hun kinderen beter moeten opvoeden. En ik denk dat ik dat ook erg goed kan beargumenteren. U heeft er elke dag mee te maken gehad. Wat zegt u? U heeft er elke dag mee te maken ja, gehad. Ja, nee, nog steeds. Ik, ik, ik doe dit 30 jaar, maar ik blijf het ook nog wel wat van de regering ligt, uh, ruim 10 jaar doen. Maar, um, ja, ik vind uh, werkelijk dat mensen uh, niet durven in te grijpen. En Ik zie het niet alleen uh, als ik bij de HEMA sta, maar gewoon in mijn lessen en hoe kinderen mij aanspreken. En als ik ze vraag ergens weg te gaan wat ik dan te horen moet krijgen, het is gewoon echt schandalig. En dan de ouders die dan die kinderen daarna vervolgens gewoon steunen... wanneer je daar komt hmm. over levert. En dat moet en dat niet, zegt u vindt... eigenlijk? Nee, nee. Ik, ik vind dat die mevrouw zegt dat gehoorzaamheid uh, een negatief woord is. Nou, volgens mij weet ze niet waar ze het over heeft. Moet ze even bij me in de les komen. Oké, okay. uh, we sturen gelijk door zo meteen. Del, goeiemiddag. goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Leo Konijn. De ik Leo. ben het wel eens met de stelling. Ik vind dat, één, uh, kinderen duidelijk en helder opgevoed moeten worden door gehoorzaamheid. En dat moet je vooral zelf doen. Dus als je je kinderen van kindergaat in allerlei kinderdagverblijven stopt... met alsmaar wisselende leiding, dan zal er nooit consequentie ontstaan. Dus uh, als je kinderen hebt, dan zul je er zelf voor moeten zorgen... en je zal ze vooral niet uh, een derde moeten overlaten, want dat is het kunnen. Dank u wel, Stand NL, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Plan de Ga. Ik wou ook even reageren. Ik vind dat kinderen opgevoed moeten worden en niet zuiver en alleen gevoed moeten worden. En... Ik denk dat dat momenteel een beetje aan de orde van de dag is. Ik hoorde het verleden week hoorde ik toevallig op de radio een, een, een enquête. En dat bleek dat heel veel ouders vonden dat andere ouders het niet goed deden. Ja, ja. Maar ze deden het voor zichzelf eigenlijk toch wel heel goed. Ja. Terwijl ik er terwijl ik terwijl ik wel eens denk: van nou, men, menige ouders zou het consequenter inderdaad moeten zijn. Ri richting het eigen kind. En eh, vooral de normen en de waarden van het leven. en die wij eraan toe, uh, toe dichten. om die er wat beter in te rammen. Ja. En dat, dat rammen, dat moet u niet zien dat nee. er geslagen moet worden. Ik wou dat mag, dat mag wel wat consequenter en wel een beetje met een stevige hand. Dus af en toe even in de arm knijpen, dat, dat mag ah, best. Oké. Okay. Dus uh, opvoeden en niet alleen maar voeden. Dat is uw uh, stelling. Dat vind ik ja. ook mooi. Uh, dank u wel voor het bellen. We gaan snel terug naar uh, Tisha Neven. die dus de uitnodiging heeft gekregen om een keer bij die mevrouw <laughs> in de klas te komen <laughs> zitten. Want u, uh, vindt, u kijkt er allemaal veel te makkelijk naar. Uh, ja. Ja, er zijn een paar mooie dingen gezegd wel door uh, luisteraars. Ja. Nou, het mooie vind ik wel dat kennelijk uh, iedereen heel erg vasthoudt aan zijn eigen verhaal. En uh, volgens mij. Was ik het heel erg eens met heel veel mensen die zeiden dat ik hele rare dingen zei. Uh, alleen het, eh, het, kijk je naar het stukje strenger en strikter en moet daar een tik bij of moet dat niet. Uh, het, het woord consequent is heel veel gevallen. Het woord uh, we moeten opvoeden, ben ik het absoluut mee eens. Uh, evenwichtiger, evenwichtiger, de vaderrol werd erbij gehaald. Zelfs. Ja, de vaderrol, ja, dat zijn heel veel dingen die, uh, die waren gedaan. Wat, wat ik er wel even uit wilde pikken was... Uh, uh, nou, Die tik vond ik wel weer een mooie die dan kwam. En dat zijn dan mensen die roepen van de kinderen moeten goed opgevoed worden... want ze zijn allemaal te agressief. Als wij gaan kinderen gaan leren opvoeden door uh, ticket uit te delen... of wat voor fysiek gedrag dan ook, ook hardhandig aanpakken... ja, dan is mijn uh, mening dat dat niet helpt om kinderen te leren... dat agressie geen oplossing is. Dat betekent niet dat we, zoals iemand anders zei, uh, overal over moeten onderhandelen. Hè? Dat is absoluut, uh, het is goed dat kinderen leren om mee te denken. Alleen binnen de beetje... grenzen van ja. de ouders. Want die zegt, het is een beetje doorgeschoten. Hè? Het wordt ja. nu bijna gedaan alsof een kind gelijkwaardig is aan een, aan een ouder, ja, dat is zeker niet zo. Ouders moeten absoluut de leiding nemen over hun kinderen. Dat betekent niet dat ze de baas moeten spelen over hun kinderen. Zeker niet als kinderen ouder worden. Ik ben van mening dat je heel goed samen met kinderen kunt nadenken en praten over wat voor afspraken maken wij, hoe gaan we dingen aanpakken? Wat kun je doen? Maar daarbinnen. He, daarbij heb je wel als ouder ben jij degene die die grenzen en de, de lijnen moet uitzetten. Ja. En ook de kaders moet aangeven waarbinnen er met een kind gepraat kan worden over. Mogelijkheden of oplossingen. Er was, er was nog iemand die, die noemde de kinderdagverblijven. Ja, die kinderen zitten daar de hele dag. Misschien worden ze daar best nog wel uh, binnen de lijntjes gehouden. Um, het is natuurlijk vaak zo. Dan komen ze uh, bij de ouders thuis en die denken dan nou, ja, ik heb nou geen zin om vanavond heel streng te doen of in het weekend. Ja, uh, dat is een grote valkuil voor ouders ja. die hun kinderen weinig zien. Dat we denken bij elkaar van als we dan samen zijn, dan moet het vooral gezellig en leuk zijn. En dan willen we een beetje vriendjes zijn met onze kinderen. Wij moeten geen vrienden willen zijn met onze kinderen. Wij zijn degene die de leiding moeten nemen. En kinderen moeten. Uh, binnen die veiligheid ook, van de dingen die wij uitzetten... Hun, uh, hun stem krijgen. Als je toe gaat geven in de weekend of op de avond... omdat je denkt, ja jeetje, nu zijn we eindelijk samen... en nou hebben we lekker de tijd, dan geef ik nog maar een keer toe. Of ik koop nog eens een extra cadeautje... of ik koop het een beetje af met cadeautjes... wat ik ook al regelmatig zie, dat werkt niet. Kinderen hebben aandacht, aandacht nodig van ons, uh, richtlijnen nodig van ons... maar vooral ons nodig om ze te helpen met nadenken over hoe staan wij in het leven en wat doen we? En uh, ik hoop dat dat heel duidelijk is geworden... dat ik het daar absoluut mee eens ben. Dat ouders uh, hun kinderen uh, richtlijnen geven, handvatten geven... zelf daarin heel duidelijk het goede voorbeeld geven... en naar zichzelf kijken. En wat geef ik mijn kind mee? Helemaal eens met de mensen die zeggen... iedereen wijst naar anderen. Uh, we moeten juist naar onszelf kijken. Uh, dat is waar. En uh, alleen dat helpt wat mij betreft niet door strenger op te voeden... maar juist positiever op te voeden. En de mooiste die daar eigenlijk, denk ik... Uh, mijn mening voor verwoorden, maar ook uh, uh, heel duidelijk zei wat het was. Je kunt uh, heel streng zijn en helemaal niet consequent. Je kunt veel beter heel consequent zijn zonder dat je daarbij nou. per se streng moet zijn. Dat is een. Uh... Heel duidelijk verschil. Ja, u hebt er een mooi boekje over geschreven dat heet positief en creatief opvoeden. Is vast wel ergens te vinden in een of andere boekhandel. Leuk dat u hierover kon vertellen. In ieder geval Tisha Neven, kinderpsycholoog. En uh, ik verwijs naar de site voor de laatste gegevens. Nou, laten we dat nog maar even meenemen op de radio. Dat is ook wel mooi eigenlijk. Uh, bijna 1300 mensen gestemd. 89% eens met de stelling. 11% oneens. Ouders moeten hun kinderen strenger opvoeden. Um, we gaan uh, nog eens even kijken hoe het is daar in Elburg. Op het Veluwemeer. NK Marathon op natuurreis. De mannen zijn onderweg. Gio Lippens. Het is voorlopig nog rustig. En als ze straks hier doorkomen, ze zijn onderweg weer naar de passage. Dan hebben ze drie ronden van de in totaal 19 ronden afgelegd. 100 kilometer dus moeten de mannen afleggen. En je ziet nauwelijks demarages af en toe heel voorzichtig. Een paar rijders die proberen weg te komen. We zagen eerder in deze wedstrijd Leander van der Geest en Bram Bruske... Het zijn niet de allergrootste namen in het marathonpeloton. Het zijn wel erkende A-rijders. Zij probeerden weg te komen, maar werden weer teruggepakt. En ook nu zien we weer een van de Rijders, een van de B-rijders... die probeert een lichte voorsprong te nemen. Maar ook hij komt niet weg. Sam Boon uit hem... Hij uh, wordt uh, weer teruggepakt, terwijl dan nu het peloton passeert op de finish. We zien veel groen voorin. Dat groen dat is dan voornamelijk van de bam -ploeg, De sterkste ploeg eigenlijk in het marathon schaatsen. En ook team van Werven, de ploeg van Gary Hekman. Die zit ook attent vooraan. Die rijden ook in het groen, maar een net ander kleurtje groen. We hebben drie rondjes gehad. Het duurt nog heel erg lang voordat er echt tekening komt in de strijd. We blijven die strijd volgen natuurlijk hier op Radio 1 in de volgende uren. Vrijdagmiddag live heet het programma. Gepresenteerd door Jan Mom vanuit Amsterdam. Ik wens u een prettige vrijdag verder. Goedemiddag.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 Twee dingen. Twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Dit is de dag dat Willem Holleider werd vrijgelaten. Willem Holleder is gesignaleerd in het publiek. Meneer Holleder, welkom. Eén jaar na het vrijkomen van Willem Holleder, een gesprek met misdaadjournalist Gerlof Leistra. Op Sicilië zeggen ze, wraak is een gerecht dat koud wordt geserveerd. Gerlof Leistra over zijn weerzin tegen de verheerlijking van criminelen... en zijn eigen morele kompas. Twee dingen. Vanavond, tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.